Doe niet skitsofreem wat je vangt, Eentje Check hoe je gezicht verbleekt als ik die baas ben hey? dus uh, blijf zitten wat je vangt, Een hey? op je maag of op je kaken, dat interesseert me geheel Doe op één wat je vangt, Eentje hoe je gezicht verbleekt als ik die baas ben hey? dus uh, blijf zitten wat je vangt, Een hey? op je maag of op je kaken, dat interesseert me geheel Waar heb je last van? Je hebt repkotademing, gaastma Ribbers als jou die horen thuis in de asbak Peukrappers, geen gna's is ik Doe middel van skills wat kills, ze tekst. teksten Desastreuse effect ervan is dat ik ze een halte roep Vele nieuwkomers maar brengen verre weg oude troep Nou, nu ga ik ze dingen leren De meester pak nu de teugels, laat me te Ik ben de van voor flows Spreek die rippers met de babbles. check hoe ik zo'n op, toon Bewapen met niet ongevaarlijke flows Dus als je denkt dat ik bot ben, is geen wonder dat je zwaar wordt geboot Al krijg je het bro, je wil gewoon geen bluff spelen dus doe verstandig, bespaar me je flutbreken Even gas terugnemen naar de eerste versnelling Blijf liever in zonne-30 voorkom voorkoming van de stemming. Doe is skits of vreemd wat je fout Rap noemen, echte hiphop bestaat niet meer Rappers blijven knoeien, yes, ze zeggen aan En denken meteen dat ze de shit zijn Houd toch op man, die shit doet alleen maar onpijn Neem mijn workshop om te kijken hoe het wel moet Vaag gasten, omdat je kan lezen moet je rappen doen Even lekker normaal kijk naar de waarheid Je bent niks van wat op hiphop lijkt Je spit alleen maar grabbels. en bent ver van de waarheid Dit is ongeloofwaardig dat ze jongen op een MC lijkt In mijn buurt lopen de honden los En doe de poppen stoer, dan wordt de poppen gebost Geen mijn props samen mijn DJ op de Leef van jaren in mijn buurt dat dus smaak de skiff voor de hele staf, Mijn hit zijn buur yeah. And yeah, What up dan? Doe niet skits of vreemd wat je vangt, de 1 hoe je gezicht verbleekt, als ik die baas Regreef nee, dus, uh. blijf zitten wat je vangt, Eén Op je maag of op je kaken, dat is me geen. Hey. Doe niet skits of vreemd wat je vangt, de 1 Check hoe je gezicht verbleekt, als ik die baas Regreef nee, dus, uh. blijf zitten wat je vangt, Eén Op je maag of op je kaken,